Met het NOS -journaal. De Duitse bondskanselier Merkel noemt de Griekse aanvraag... voor een verlenging van het steunpakket een positief signaal. Volgens een woordvoerder vormt het een basis om verder te praten. Wel moeten de Grieken een betere invulling geven aan het pakket... en de uitvoering ervan, vindt Merkel. Gisteren deed Griekenland een aanvraag voor verlenging van de lening... van ruim 240 miljard euro. Zonder een verlenging komt Griekenland in geldproblemen. In Brussel komen de ministers van Financiën om half vijf bij elkaar om te praten over de toekomst van het Griekse schuldenpakket. Het benefietgala van de islamitische stichting Rohama in Rijswijk is afgelast. Volgens de organisatie is het liefdadigheidsdoel op de achtergrond geraakt door de commotie over de komst van drie omstreden imams. De gemeente Rijswijk noemt het besluit een uiterst moedige keuze. De visa van de drie omstreden imams waren al ingetrokken door minister Koenders. De gevangenisstraffen en boetes die Feyenoord-hooligans van de rechter in Rome hebben gekregen, zijn voorwaardelijk. Dat zegt de politie in Rome. Gisteren werden drie Feyenoord-supporters veroordeeld tot 16 maanden cel. Een aantal anderen kreeg boetes van 40 tot 45.000 euro. In de aanloop naar de wedstrijd tegen AS Roma misdroegen honderden supporters zich in het historische centrum van de Italiaanse hoofdstad. KPN, Vodafone en T-Mobile zijn alle drie klant bij Gemalto, de simkaartenfabrikant die gehackt is door Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten. Dat hebben de bedrijven bevestigd. Volgens die Intercept hebben de inlichtingendiensten beveiligingssleutels van miljarden simkaarten die Gemalto maakt in handen. En daarmee is het voor de Amerikanen en Britten veel eenvoudiger om iemands telefoon en internetverkeer te onderscheppen. Het weer, het is bewokt met af en toe wat regen. De zuidwestelijke wind is matig tot krachtig bij zo'n 8 graden. Morgen winters weer met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Het wordt dan ook wat frisser, maximaal 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In totaal staat er ruim 100 kilometer file. Je krijgt de files in de Randstad die de meeste vertraging opleveren. Dat is er eentje op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge 9 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht bij knooppunt Ouderijn 5 kilometer. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft-Zuid en Knoopend Kleinpolderplein 7 kilometer door een kapotte auto. Er zijn daar twee rijstroken dicht. A20-hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Knopend Terbrechtseplein 5. Op de a 7 van Utrecht naar Almere tussen knopend Eemnes en Huizen. 6 kilometer door een ongeluk, alle rijstroken zijn vrij. En op de A27 vanuit Almere tussen Utrecht Noord en Lunette 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 GFM. In 2015 al 25 jaar live. CGFM. Met. Met nu. The Euro Breakdown.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 Moet alleen Madonna nog voor zich houden. De queen of pop, ofwel Madonna, voert de lijst met de langstgenoteerde artiesten in de top 40 aan... met maar liefst 540 weken. Madonna stond op 24 maart 2012 voor het laatst in de top 40 met Give Me All Your Love In... dat ze samen met Nicki Minaj en M.I.A. opnam. En Rihanna heeft sinds die tijd al 119 weken in de top 40 gestaan... waar de teller voor Madonna al bijna drie jaar stilstaat.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 Op 17 samen met Kanye West Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5 De grootste hits van Europa Met Maurice Mulder En door met 16 Je hem net al stiekem een klein stukje ervan Dat is James Bay met Hold Back The River Try to keep You close to me, but I got in between. Tried to square, not be in there, but I said that I should have been. Oh, back in the river, let me look in your eyes.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 George S. Robb, 5D. I feel you head resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get the toll off your chest, too. I feel the tears in your nostrils, oh no. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they say? Anyway, we're so young, girl, and you know oh, oh, oh. You don't have to be there, babe You don't have to be scared, babe You don't need the plan of what you wanna do Won't you listen to the man?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 To the man that's loving you Easy, easy, and a one, two, three, ooh Easy, breezy, if you come with me, ooh. Easy, easy, and a one, two, three, four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 Of what you want do, won't you listen to the man that's loving you? you baby. don't have to be scared, baby. Don't need a plan. Of what you wanna do, won't you listen to the man that's loving you? Whoa, whoa, whoa. Op nummer 15, dus George Ezra, listen to the man. Whoa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 Weet hij dat niet, dan zouden we juridische stappen tegen hem uh, volgen. Maar Kramer uh, is niet voor plan zijn domein op te geven. Hij hoopt op de website uh, niet eerder uh, vertelde verhalen te zetten over de popster. Het gaat me niet op de winst, zegt hij. Aha, uh -huh. ik verkoop niks op de website. Nou, dat is wel waar. Het moet een informele website uh, worden... waar mensen meer te weten kunnen komen over Taylor Swift en haar jeugd. Nou, als je vast een luisteraar bent van uh, dit deze programma...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 In het uh, Blank Space, twaalf weken lang. Hoogste positie ooit, één, één plaatsje gezakt deze week. Maar daar hoor je straks uh, veel meer over natuurlijk. Straks weer een uh, kleine resume voor je. Na de volgende plaat, en dat is uh, deze. Aaron Super met Albert Truss op nummer 13. niet doen hoor, dat uh, gaat uh, iemand anders voor je doen. En die iemand anders... Uh... Ja. Weet je wat leuk is? Hij gaat dat pilot uh, draaien. Hm. Pilot, toch? Pilot uitzending. Ja. Ja, vertel eens. Nou, uh, ja, het duurt uh, te lang. Nummer... Uh, nee, ga ik je vertellen eens.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 Kylo Grey met I Know You. Kijk, daar hebben we weer hoor, die uh, Fifty Shades of Grey. Uh. Ja. Ik wil toch wat meer weten over die Fifty Shades of Grey film. Nou, je moet hem echt gaan kijken. Hoe lang? Het, het, het schijnt een softporno met kinky bondage, uh, SM, BDSM, weet ik van wat allemaal. Maar jij hebt het getimed. Hoe lang er uh, seksscènes in zitten. Want ja, yes, het schijnt dat je met je kind van er gewoon naartoe kan. Ja, in totaal, als je um, alle seks en door bij elkaar, elkaar optelt zit je op bijna 18 minuten. En hoe lang duurt het film in totaal? Bijna 2 uur. 18 minuten. Nou ja, zijn het die 18 minuten dat je kind of aan het reizen is, of aan het janken is? Of wegkijkt. Of naar de wc is, of... Uh, uh, uh, uh, Inderdaad, 18 minuten waar? Ja. ja, dat is ook niet veel. Waarom heb je het getimed? Waarom heb je het bij elkaar opgeteld? Ja, uh... Vond je hem zo saai? Want jij zei dat, het juist leuk, dat je het juist leuk vond. Ja, hij was wel leuk. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van... Ja, ik ga hem toch even timen hoe lang elke scène is. Nee, Oké. Okay. Nou goed. Skylar Grey. I Know You inderdaad. De titelsong van 50 uh, Shades of Grey. Op 14. En dan hebben we op 13. Aaron Chupa met I'm Albert Rout. Op 12. Megan Trainor met Your Lips Are Moving. Op 11. Alesso featuring Toflo met Heroes. En op 10. Ja. Haha. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat is Charlie XCX op uh, nummer 10. Met uh, Break the Rule. Vorige week stond hij op nummer. Vorige week stond hij op 12. Keurig. Twee plaatsen stelen. Charlie XCX aanwegeven. lights. Break the rule. Blow my mind. So we die. Charlie XTX zullen zien. Verplicht en vechtend in de school. over de hele Lang geleden hoor, voor dansen. Vier weken in de lijst vorige week dus op twaalf, deze week op tien is het Charlie XTX. De Pam, pam, pam, pam, pam. Ik wil een van de oudste Veronica uh, top 40 uh, jingles fillers die ik ken hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik zal toch eens kijken of ik een uh, andere kan regelen voor je. Vind toch wel leuk. Nou, misschien nee. die van uh, 5 jaar. Ja, van de Mediamarkt top 40. Ja. Ja, daar moet we even kijken. Deze is toch wel heel herkenbaar en leuk.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 Mark Ronson, Uptown Funk. Doet samen met Bruno Mars. Zevende plek voor hun. En toch benieuwd naar de top vijf dan. Nou, die ga ik je vertellen. Ed Sheeran. Ed Sheeran? Nog steeds. Ed Sheeran op de vijfde plek uh, in de Nederlandse top 40... met Thinking Out Loud. Keiko samen met Conrad, met Firestone op vier. Love Me Like You Do van Ellie Goulding... vinden we dan op de derde positie. Op de tweede positie vinden we... Hozier.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 So loud. If you don't like my sound You can turn it down Weken lang in de lijst weer. lijsten. Eén plaatsje lager vinden we het hele met Blank Space 12 weken in de lijst. En degene die er al weer weken maar liefst in staat, vinden we dan op nummer 8. En dat is Stromae. Nou, het is weer geproduceerd door dus Stromae. Lord, Pusha T en Q-Tip. Met hun meltdown. En op de 9e plek vinden we Vince Joy met Riptide. Ook wel een leuk nummer om een keertje weer te gaan draaien.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 This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', whilein', living it up in the city. Got Chuck's on with St. Laurent, gotta kiss myself. I'm so pretty. I'm too hot. hot uh, Call the police and the fireman. I'm too hot. hot Make like a dragon to retire, man. said you hallelujah, Ooh. girl said you hallelujah, Ooh. girl said you hallelujah, Ooh. cause Uptown Funk gon' give it to you, cause Uptown Funk gon' give it to you, cause Uptown Funk gon' give it to you, Saturday night and we in the spot, don't believe me just why I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 Zou we niet weten. Hey, uh, weet je wat we gaan doen? Ik weet het wel. We gaan luisteren naar uh, Becky G. Can't Stop Dancing op nummer 4. Kan je nou ook niet uh, stoppen met dansen? Leuk bruggetje. Maak dan even foto. Zet hem op Facebook.com slash your Flash Just keep your body moving how. Buns. It's my body, I feel so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 Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op drie was dat dus vorige week Omi met Cheerleader. Op twee was het Emma Louise met Jungle en één Echo Smit met Cool Kids. En deze week op drie is Emma Louise met Jungle. Room, we fight, make up for our love. I've been thinking, thinking about you, about us. dat opzicht uh, mogen we niet klagen Op nummer 2 deze week Je kent hem al Omi In de Felix Jean remix Met een prachtige nummer cheerleader En die zit zo'n lekkere bas En zo'n lekkere stereo effect in deze Hebben ze goed gedaan I you in a bottle. jullie dus deze week op de tweede plek. Vorige week nog op nummer drie. Dan laten we mooie toetens erbij, mooie stereo-fek erin. Ik heb even een kleine studie erover gehouden. Ze hebben er dan twee keer dezelfde track. Maar dan net even, een paar milliseconden, later erin. En dan krijg je dat prachtige stereo-terio-effect.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 Dus met de twee broers, met het prachtige nummer Cool Kids. Ondertussen twaalf weken lang in de lijst. Ze het goed vol. Echo Smith, Cool Kids op nummer world <middels> jaar is er pas. Ah, ze doen het goed hoor, in heel Europa. Niet alleen in heel Europa, ik denk ook wel op de rest van de wereld. Echo Smith dus uh, deze week op uh, nummer 1 met het prachtige Cool Kids nummer van hun. Ah, jij kent hem alweer, hè? het is echt aan het einde. 25e jaargang aflevering 28 20 februari 2015 met deze week 15 stijgers, 6 zitten blijven, 18 dalers en 1 nieuwe binnenkomer. ...is deze uitzending er alweer bijna op. Sander, dankjewel voor de vrouwensteun en en de leuke lijstjes. Ja, graag gedaan. We gaan het uitbereiden met jou met de lijstjes. En ik zeg, blijf lekker luisteren. Tot zeven uur krijg je zand door. En ik ben er volgende week weer vanaf drie uur. Uh, Stadler? Ja, uh, wat? Is dat het? It? Ja, het yes, is over. Hoe you je het? Ik weet het niet. Ik through het hele ding Well, Nou, je miss niet veel